6 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Opstelte wil strengere eisen aan wapenvergunning. Vliegveld van Gaddafi-bastion Sirte ingenomen. En vandaag officieel een zomerse dag. Minister Opstelte vindt dat mensen die een wapenvergunning aanvragen. zelf moeten bewijzen dat ze geschikt zijn om een wapen te bezitten. Hij is het eens met de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid daarover. De raad deed onderzoek na aanleiding van de schietpartij... in een winkelcentrum in Alf aan de Rijn. Opstelte benadrukt dat degene die de vergunning aanvraagt... de belanghebbende is en moet daarom aantonen dat hij psychisch in orde is... dat hij met een wapen kan omgaan... en dat hij lid is van een schietvereniging, zegt Opstelte. Hij wil ook dat de politie meer prioriteit geeft... aan het behandelen van wapenvergunningen. Staatssecretaris Wekers is fel tegen een belasting... op grote financiële transacties in de EU... Voorzitter Barroso van de Europese Commissie kwam gisteren met het plan voor zo'n bankentaks. Hij noemde het niet meer dan eerlijk dat ook de financiële wereld een substantiële bijdrage levert om de financiële crisis op te lossen. Wekers zei erover in de Tweede Kamer dat hij het helemaal niks vindt. Volgens hem is er niets tegen zo'n tax in de hele wereld, maar wel tegen belasting alleen in de EU of de eurozone. Je hoeft geen helderziende te zijn om te kunnen invullen wat dat voor Nederland betekent, zei Wekers. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer ziet er niets in.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 De meerderheid stemde in met een verhoging van het eigen risico van 170 naar 220 euro. Een homoseksuele basisschoolleraar heeft een klacht ingediend bij de commissie Gelijke Behandeling... om te voorkomen dat hij om zijn geaardheid wordt ontslagen. De gereformeerde basisschool in Oegstgeest, waar de man werkt, heeft hem geschorst en dreigt met ontslag. Volgens het COC is de seksuele voorkeur van de leraar de enige reden voor zijn schorsing. De leraar hoopt door het aanvechten van zijn zaak... ook de situatie voor andere homoseksuele docenten op religieuze scholen te verbeteren. Het is de eerste keer dat een homoseksuele leraar in het openbaar zijn ontslag aanvecht. De school wil niet inhoudelijk op de zaak reageren. Troepen van de overgangsraad in Libië hebben in Sirte... de geboorteplaats van kolonel Gaddafi, het vliegveld veroverd. Britse journalisten ter plaatse hebben dat gemeld. Sirte is een van de laatste bolwerken van de verdreven dictator...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 Italië heeft een recordrente betaald voor een tienjarige staatslening. Het land leende bijna 8 miljard euro op de obligatiemarkt tegen een rente van bijna 6 procent. Het was de eerste keer dat Italië een langlopende lening aanging... sinds de afwaardering door kredietbeoordelaar Standard Poor's. Om de rente te drukken heeft de Europese Centrale Bank... de voorbije weken nog op grote schaal Italiaanse staatsobligaties opgekocht. Toch is de rente voor Italië nu op het hoogste niveau sinds de invoering van de euro... Handelaren noemen de rente onhoudbaar hoog. In de beeld zijn temperaturen van boven de 25 graden gemeten... en daarmee was het vandaag officieel een zomerse dag. Het is uitzonderlijk dat het zo laat in september nog zo warm is. De laatste zomerse dag in de herfst was vijf jaar geleden. In de beeld werd het toen ruim 26 graden. Weer online voorspelt dat september van dit jaar... een van de warmste septembermaanden wordt in ruim 100 jaar. Tot besluit het weer. Vannacht helder, plaatselijk mist en minima rond 11 graden. Morgenochtend eerst nog mist en daarna opnieuw een zonnige dag... met een middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 25 in Limburg. In het weekend weinig verandering, daarna toenemende bewolking. ANDB Verkeersinformatie. Het is een wat rommelige avondspits met opvallend veel ongelukken. Eerst al in West-Brabant, nu vooral in Noord-Holland en bij Utrecht... De opvallende files, dat zijn dan ook vooral de ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat voor Kootwijk 6 kilometer. is een auto op zijn kop in de sloot beland. Beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Dan de A7 richting Den Oever... tussen de afrit Avanhoorn en Wognum, 6 kilometer. Na een ongeluk is de weg daar dicht. U kunt er alleen langs via de af- en oprit. Op de A15 zijn er op een aantal plaatsen problemen. Van Gorkum naar Nijmegen tussen knopen Dijl en Tielwest, 7 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen aan de andere kant. Tussen Echtold en Waternooje staat 6 kilometer. Er is dan maar één rijstrook open. Een minuut geleden is ook een ongeluk gebeurd op de A15 bij Hardingswad Giesendam. In beide richtingen staat file, maar details ontbreken daar nog. En de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. Door een ongeluk op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. Wat is de waarde van mijn onderneming? Hoe vind ik de juiste koper? Wat is het goede moment om te verkopen?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 9 over 6, goedenavond. Nederland heeft binnen de Europese Unie een verklaring tegengehouden die kritisch was tegenover Israël. Dat schrijft NRC Handelsblad vanavond. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zou er bezwaar tegen hebben gemaakt. Veel andere Europese landen balen daar flink van. Op zijn zachtste zegt. Vooral Luxemburg. Met name de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, reageerde fel. We hebben hem nu aan de telefoon. Mr. Asselborn, good evening. Op de eerste plaats, kunnen we kort samenvatten wat deze verklaring precies behelste? Very briefly summarize the declaration we were talking about. What was it about? Yes, it was a declaration in Geneva uh, on the uh, Human Rights Council. And uh, as usual, uh, the European Union, the 27 of the European Union, tried to have a consensus on the Middle East, uh, uh, on human rights. And uh, we had an agreed text. Uh, and this text was broken, and I think that was a little bit difficult in the, op in the public opinion to explain that in, on Middle East, uh, uh, on a pillar on Middle East uh, policy, uh, like the two-state solution, we have no moral consensus. Ik uh, ga translate briefly even vertalen wat uh, minister van buitenlandse zaken van Luxemburg zojuist zei. Het ging om een bijeenkomst van de mensenrechtencommissie in Genève en volgens hem was er consensus bereikt over een tekst die uh, iets vertelde over Israël. Een van de zuilen voor vrede in het Midden-Oosten was onder meer de twee oplossing. En minister Rosenthal was daar um, zeer um, duidelijk over. Mr. Rosenthal, your colleague van the Netherlands wanted to scrap um, certain passages from this uh, from this Consenst uh, consensus text yes i think we again we are in a very very sensible matter here middle east and uh, in my opinion we have to try really to reach the consensus uh, not uh, to, to break the consensus uh, so this uh, this was a very equilibrated text uh, and uh, by introducing some amendments uh, And above all, the amendment uh, of not, not having the two-state uh, solution in the text, uh, uh, This, uh, this was. Uh, it was no more possible to have a general consensus uh, and that uh, the consequence was that uh, not 27, uh, that Spain didn't spoke in the name of 27, but in the name of six or seven states only, and that's catastrophic, catastrophic for... Uh, Union, uh, het is uh, catastrofaal, katastrofa zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Luxemburg... dat de consensus die je bereikt dan plotseling wegvalt. In plaats van 27 landen heb je dan maar 6, 7 landen die zich achter een tekst opstellen. En hij zegt, ik begrijp hoe gevoelig het allemaal is. Dat weten we met z'n allen. We hebben echt geprobeerd om overeenstemming te krijgen. En als er dan een land zoals Nederland amendementen gaat afdwingen... is die gevoeligheid um, geschonden. En is het niet mogelijk om met een gemeenschappelijke beleid te komen. Wat verwijt u minister Rosenthal? What do you accuse your colleague Mr. Rosenthal? No no no not at all. I have a lot of respect. Uh, I think the Dutch uh, policy in the Middle East uh, has historical roots and uh, this morning uh, the minister uh, Uri Rosenthal called me and he tried to explain to me that uh, uh, let's say a text uh, in Geneva about human rights on, in the Middle East. Uh, nothing. Uh, the two-state solution uh, has nothing to do in this text. In his opinion, I okay, uh, you can accept this, but uh, this is not uh, my position. But uh, the most important is that he told me that uh, the Dutch government remains uh, aligned uh, on the two-state solution. That's the most important for me. But in, in the future, I think uh, we have really to avoid in this very sensible area.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 Two-state solution ...is een gegeven language in het Quartet, ...is ook okay, een language also in de Europese Unie... ...en we kunnen niet met dit Oké, we hebben uh, unanimiteit binnen het kwartet van partijen... ...wat probeert vrede te bewerkstelligen in het Midden-Oosten. Vanochtend, zo zegt uh, de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken... ...heb ik gesproken met uh, uh, minister Rosenthal... ...in een telefonisch overleg naar aanleiding van, van dit incident. Hij maakt Rosenthal geen verwijten. Wat er vooral dwars zit, is dat hiermee uh, de, de, de, de verdediging ontstaan ontstaat waar juist Europees moet worden geprobeerd... die consensus te bereiken, want het is zo gevoelig. Heeft u het gevoel, meneer Asselborn, dat uh, binnenlandse politiek... Uh, kijkend naar de gedoogsituatie met de VVD, CDA en de PVV... een rol speelt in deze opstelling van Nederland? Do you think that interior Dutch policies uh, in Holland... play a role in the decision in the Commons by minister Rosenthal? Listen, I am not a specialist... That's domestic policy of, of, of uh, Dutch, of the of Netherlands, but I know that you have uh, a, a man called Mr. Wilders uh, who has his uh, uh, policy, his uh, mentality, his theory, and uh, I, I, I read a lot of times already that uh, For Mr. Wilders, we don't need a two-state solution, because there is already a Palestinian state, and this Palestinian state is Jordan. And I think that uh, this is cannot be uh, uh, the position of the European foreign policy, and, and therefore I am very glad that uh, Minister Uri Rodenthal told me that uh, the two-state solution will remain the line of the Dutch government. De twee-staten-oplossing blijft de opstelling van de Nederlandse regering, zegt minister um, Asselborn. En ja, hij weet van Geert Wilders van de PVV, hij kent zijn opvattingen. Maar hij is blij dat Roosentaal hem in een telefoontje vanmorgen heeft gemeld dat die lijn vooralsnog het officiële beleidsopvatting uh, blijft van Nederland. Um, I thank you very much, Mr. Please. Asselborn, for your time. Thank you. Gaan we door naar Den Haag. Welke boom je hebt meegeluisterd. Wat maak jij hiervan? Nou, het is interessant om te horen dat er nu dus kritiek is vanuit Luxemburg... een van de andere Europese landen op de opstelling van minister Roosentaal. Helemaal verrassend is die kritiek niet. Want uh, in Den Haag staat minister Roosentaal bekend als iemand... die nog meer een pro-Israël koers vaart dan zijn voorganger uh, Maxime Verhagen. Nu vice-premier. Verhagen noemde ooit Israël uh, een land van vrienden. En uh, de, Palestijnse gebieden, land van, uh, de Palestijnen noemden die kameraden. Maakten een subtiel verschil. En wat natuurlijk ook een rol speelt in de politiek van minister Rosentaal is de opstelling van Wilders. Hij werd even, al even genoemd. Wilders is een grote aanhanger van Israël, niet van de moslimlanden in de regio. En het is ook niet voor niks dat Israël het enige buitenland is dat uh, wordt genoemd in het regeerakkoord afgezien van Vlaanderen, maar dat is geen land althans nu nog niet. Ja, heb je kans gezien om minister Rosentaal om een reactie te vragen? Nee, minister Rosentaal heeft uh, zelf al eigen beweging laten weten dat het uh, verhaal uh, waar, dit, waar het hier allemaal uh, over gaat uit het uh, Duitse Blad de, de spiegel dat dat uh, niet klopt. Uh, de onderhandelingen over een gezamenlijk standpunt van de Europese Unie over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, dat, uh, zou, uh, die zouden zijn misgelopen omdat die tekst die er, was over, uh, die er lag, dat die niet evenwichtig was. Het uh, is, is daarom volgens Rosenthal ook niet zo dat, het, uh, dat alleen Nederland maar dwars lag. Hij zegt uh, of hij laat weten dat het, uh, dat het ging om Nederland, Duitsland, Tsjechië en Italië. Uh, maar. Uh, tot zover de weergave van minister Roosentaal. In de Tweede Kamer is niet iedereen het daarmee eens. fractievoorzitter Pechtold van D66... die, die liet weten dat Roosentaal, wat hem betreft... stevast zich pal achter Jeruzalem schaart. En uh, geen rekening houdt met andere belangen. En uh, volgens de Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid... oud-staatssecretaris van Europese Zaken komt het beleid van minister Rosenthal wat Israël betreft neer op Forza Lieberman. En dan gaat het over de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman. En dat is een van de hardliners in de richting van de Palestijnen in de, in de Israëlische regering. Dit gaat de start krijgen, in ieder geval in Den Haag. Wilke boom, dankjewel. Zometeen prijst het programma Business Class producten aan van het bedrijf Quality Investments. Dat nu wordt verdacht van miljoenenfraude kwart over zes geweest. Is het al wat rustiger aan het worden op de Nederlandse wegen? wijland Nee, helaas. Uh, zulk mooi weer en zoveel ongelukken. Het verbaast ons uh, ook, hoor. 200 kilometer file en al die ongelukken. Um, ik begin even met de wegen die helemaal dicht zijn. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Er staat uh, voor Wochnum 7 kilometer stil. De weg is daar al een tijd lang dicht na een flink ongeluk met drie auto's. Je kunt er alleen langs via de af- en oprit. Uh, zojuist is de A15 van Gorkum naar Rotterdam helemaal dicht gegaan... bij hardingsveld giessendam de motorrijder onderuit gegaan. Natuurlijk files in beide richtingen. Omrijden kan via Oosterhout over de A27 en de A59. Andere problemen in deze spits op de A1 Apeldoorn-Amersfoort... bij Kootwijk ligt een auto in de sloot. A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Waddenooyen, Ongeluk met vrachtwagen. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voorknopend Rijnsweert, 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De politie moet veel meer prioriteit geven aan de verstrekking van wapenvergunningen. Dat zegt minister Opstelten van Veiligheid in Justitie. Dat zegt hij in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het schietdrama in Alfa aan de Rijn. De raad concludeert dat de politie geen goede inhoudelijke afweging maakt bij het verlenen van een wapenvergunning. Opstelten zegt dit ongelooflijk serieus te nemen. We moeten dus zorgen dat de, de politie inderdaad de prioriteit aangeeft... dat het inhoudelijk goed wordt bekeken, niet wordt gezien als een administratieve afhandeling. En dat het ook door mij en op het departement als een prioriteit wordt gezien... dat we daar, zij het op enige afstand natuurlijk, aansturing kunnen geven... hoe dit stelsel werkt, dat we daarover gerapporteerd worden... en dat we ook maatregelen kunnen nemen als blijkt dat er, dat er aanleiding voor is. De korpschefs, de bazen van politie, die zeggen wij kunnen... Eenvoudigweg geen goede inhoudelijke afweging maken of iemand wel of niet een wapenvergunning kan krijgen. Gaat u daar wat aan doen? En natuurlijk die prioriteit moet omhoog. Meer aandacht erover. Dus de politie moet inhoudelijk kijken en vragen stellen. Uh, en het departement moet op enige afstand ook het stelsel scherper uh, beheersen. En vervolgens is het de omkering van de bewijslast. En dan kijk je de belanghebbende is degene die de wapenvergunning aanvraagt. En die moet gewoon uh, ter zake uh, aangeven dat hij daar geschikt voor is. Uh, dat hij dat kan. Uh, dat hij lid is van een gecertificeerde, goedgekeurde vereniging. Uh, dat die psychisch ook uh, in orde is. Uh, en, uh, als dat... en vervolgens moet de politie dan kijken of dat allemaal klopt. Ja, dat was het grote probleem bij Tristan van der Vries. Die had afwijkingen, was schizofreen. Uh, maar zijn behandelaars konden die informatie niet geven aan de politie... waardoor de politie geen goede afweging kon maken... want hij had die wapens natuurlijk nooit mogen krijgen. Nou ja, dat is precies, u zegt precies wat, wat de onderzoeksraad dus in de kern ook raakt. En vandaar dat dat ook de agenda zal zijn. Uh, en ik ga dus uh, ja, daar heel scherp mee om. En ik zal uh, ja, voor, ruim voor de, voor de begrotingsbehandeling uh, van mijn eigen uh, ministerie... Uh, de Kamer daarover informeren en een glashelder antwoord geven op, uh, uh, op het rapport. blijft nog één ding over. Tristan van de Vlis gebruikt in een semi-automatisch water. Bent u van plan om dit soort wapens voortaan uit te sluiten van dit soort, ja, voor dit soort schietverenigingen en dit soort vergunningen? Ik, eh, ik heb daar eerder ook uitspraken over gedaan. Ik doe nu niet meer. En niet, niet anders wat ik toen heb gezegd. En de verschillende categorieën wapens. Dat je daar eens even goed naar moet kijken. Wat voor soort wapens behoren nou bij een sportvereniging... een schietvereniging thuis en welke niet. En daar wil ik gewoon echt even met goede deskundigen naar kijken. Ook goed met de KNSA. Eh, naar, naar kijken wat kan... En, wat, wat, wat logisch en goed is en wat reëel is. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Er zijn producten die worden aangeprezen in Business Class... het programma van Harry Mens, wel betrouwbaar. De Belangenvereniging voor Beleggers, de VEB, denkt van niet. De reden? Het product van het bedrijf dat gisteren werd verdacht... van miljoenenfraude, Quality Investments... werd verschillende keren beschreven in Business Class. Al die verhalen van, laat ik het zelf maar zeggen, Harry, zo is easy life. Waar mensen in feite zeiden, geef je geld maar aan mij en het komt wel goed genoeg. En vervolgens kopen ze er dan een Ferrari voor en gaan racen in Spanje of waar ze het dan ook maar doen. Dat is hier niet alleen niet van toepassing, het is onmogelijk. Uit het programma Business Class. Voorman Jan Maarten Slachter van de VEB verwoordde het gisteren bij RTL zo. Er zijn toch wel twee belangrijke rode vlaggen in dit, uh, dit dossier. In de eerste plaats de grens van 50.000 euro. Hè. Je kon alleen maar boven de 50.000 euro beleggen in, dit, uh, in, in deze producten. Nou, dat betekent dat de AVM geen toezicht houdt. Uh, dus je bent in feite uh, vogelvrij. En een belangrijke rode vlag is het feit dat ook dit product aan de man is gebracht... bij het programma van Harry Mens Business Class op zondagochtend. En uh, dat is toch inmiddels wel een, een reden om, uh, om erg warm te zijn. Harry Mens van Business Class, goedenavond. Hallo. Een rode vlag van uw programma. Ja, nou, het is complete onzin. Meneer Slachter die praat voor zijn beurt. De, de mensen zijn nooit in mijn programma geweest. Wat nog, er, wel is, nog, wat er wel is gebeurd, is dat iemand heeft, heeft gesproken over het product... wat Quality Investments maar aan de man niet, bracht. Niet in relatie met Quality Investments. Het product bestaat al 30 jaar... En is er gewoon een gerespecteerd product in Amerika. Als dat door solide mensen wordt gedaan, is er niks aan de hand. Alleen als je te maken hebt met mensen zoals van uh, Quality Investments... die de boel oplichten, daar is geen kruid tegen gewassen. Ik mag gewoon over dit product praten. En ik heb dat niet gedaan in relatie tot Quality Investments. Die naam is niet gevallen in mijn programma. En die meneer die, die wel over het product uh, sprak... is, is dat een, iemand die wel met het bedrijf verbonden is? Of is dat een onafhankelijke Nee, dat nee, is onafhankelijke die sprak over dat, uh, of dat product. Nou, dat mag hij. En, en er is helemaal de naam Quality Investment niet gevallen. Meneer Van der Laan van Quality Investment heb ik nog nooit gezien. Mensen hebben ook mij nog nooit al betaald. Dus meneer Slachter die heeft gewoon mij gewoon in een verkeerd dag liggen gezet Ten onrechte. En dan moet hij gewoon gentleman zijn. Dan moet hij gewoon het rectificeren. Dan is hij klaar. En als je dat niet doet, krijgt hij een ding in zijn broek En dan eis ik dat de rechter hem dat toedringt. Meneer Slachter, goedavond. Goedenavond. Van de VEB. U Hoort het? Ja, ik hoor het. En het is uiteindelijk allemaal niet zo heel ingewikkeld. Uh, ik heb gezegd, de RTL, zoals we net kunnen horen, dat de uh, producten van Quality Investments aan de man zijn gebracht de Business Class. Dat, nou, is niet zo, waar. dat is ook zo. Misschien kan meneer Mens even zijn mond houden terug. Maar het is niet waar. Misschien M kunt u uw mond even houden te werken. Uh, meneer van... Mens, u moet uw mond houden, want meneer Slachter heeft het woord. Meneer Van Arkel heeft, uh, is een tussenpersoon voor Quality Investments, heeft reclame gemaakt voor dat product, zonder de naam Quality Investments te noemen, maar heeft reclame gemaakt voor dat product bij Business Class. Vervolgens kon je kijken, kon je doorklikken uh, vanaf de site van Business Class naar de site van de heer Van Arkel. En dan kon je precies die producten van Quality Investments, want daar zat de heer Van Arkel voor op, uh, aanschaffen. Om daar nee, informatie over krijgen. Meneer Van Arkel is een onafhankelijke tussenpersoon. Wat meneer Mensen net zegt, is gewoon niet waar. Dat is niet waar. Meneer Van Arkel heeft als zelfstandige vermogensbeheerder daar gezeten, heeft op het gepraat, heeft mij nooit gecommuniceerd, quality investments en de naam is ook niet gevallen. Maar in dat geval is meneer Mens uh, uh, naïef, want meneer Van Arkel die staat uh, op zijn website stond tot enkele uren geleden, dat hij producten van Quality Investments eh, verkocht. En dat hij over die producten sp sprak bij eh, Business Class in het programma. En eh, nou, dat eigenlijk... weten meneer mensen natuurlijk ook wel. En nu zeggen nee, hij dat is nee, dus helemaal niet waar. Eh, dat die Heeren, gaan. wij laten elkaar uitpraten. Meneer eh, Slachter maakt een punt en dan wil ik graag een reactie van Harry Mens. Het punt dat ik maak is dat het voor iedereen eh, die er vandaag heel even naar heeft gekeken vanochtend duidelijk was dat Van Arkel sprak over de producten van Quality Investments. Dat blijkt ook uit de site van Van Arkel. Van Arkel is niet een onafhankelijke beleggingsexpert. Die man heeft dingen te verkopen. Ik hoop dat meneer uh, Mens en ik elkaar snel voor de rechter zien. Want als hij de, de procedure niet begint, dan begin ik hem zelf. Want, hmm. Ik word hier uh, door, uh, door de heer Mens uh, voor leugenaar neergezet. En dat pik ik wel niet. U verwijst, u verwijst in... Me u verwijst bij RTL Z naar het feit dat Quality Investments in mijn programma gezeten zou hebben. Dat is niet waar. Nee, dat heb ik zo niet gezegd. Ik heb gezegd dat er reclame is gemaakt voor die producten in uw programma. Dat, dat, dat is helder. En dan maar wil ik daar een vraag aan verbinden, meneer Mens. Controleert u niet van tevoren, behalve de producten die in uw uitzending de orde zijn, ook niet de mensen die u in uw uitzending had? Want wat uh, meneer Slachter vertelt, uh, werpt wel degelijk een licht op, op de manier de producten die deze uh, meneer van Arkel in uw programma heeft van geprobeerd van te verkopen. Al, meneer van Akel is al tien jaar in mijn programma en die heeft tientallen producten in het verleden promoot. En waarschijnlijk ook dit product, maar niet in zijn hoedanigheid als representant van Quality Investments. Daar gaat het om. Meneer ja. Slachter, wat, wat verwijt u nou precies, voor die mens? Nou, het aardig is dat meneer Mensen nu natuurlijk net zelf bevestigt dat hij wel degelijk reclames maakt voor dit, dit product bij, bij zijn programma. U, had, u hoort het net zeggen. Nee, ja, maar, niet is een, maar niet in de doodadigheid van quality als vertegenwoordiger van quality investments, die namens zijn we niet gevallen. Maar op het moment dat je klikt op de website van de heer Van Arkel... dan blijkt dus dat hij namens, dat, uh, uh, namens die aanbieder uh, uh, optreedt. Uh, wat ik verwijt, wat verwijt ik, de heer Mens? Ik verwijt hem dat hij een uh, quasi-journalistiek programma... Uh, presenteert uh, Wat ondertussen als een soort telcelprogramma uh, werkt. Uh, hij verkoopt zijn, uh, zijn zendtijd aan aanbieders. Daar moet je bij uitkijken als consument. Ik dat heb je, dat heb je rich. Nee, dat, dat gaat niet meer. Want ja, ja. helaas zijn wij maar, door onze zendtijd heet meneer Mensen. Ik wil nog één Peter... ding, uh, van, van twee weten. Eén ding van jullie twee weten. Wie gaat nou wie voor de rechter, nou, voor de rechter nou, Ik begin in ieder geval met een kortere ding. Dan zien we meneer Slachter daarvan zelf. Waar ik meneer Slachter kwalijk neem. Als hij nou zo'n slecht product vindt. Hij is de baas van de, van de VEB. Waarom reageert hij dan niet eerder? En nu het nu, nu verdronken is, begint hij met modder te gooien. Dat gaan we bespreken, waarschijnlijk tijdens de rechtszaak. En daar sturen wij dan een verslaggever van het NRS Radio eh, 1-journaal toe. Harry Meijs, hartelijk dank. En Jan Maarten, van de slachter, pardon, slachter van de VEB, eveneens. Dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1 -journaal. Ik wens u een hele uh, vriendelijke avond. En wij geven over aan Joost Eertmans van WNL met avondspits. Wat ga je doen, Joost? En met zo'n debat als jij had, heb je geen avondspits meer nodig. Dat dacht ik ook. He, mens slachter, Watson in a neem trouwens. Uh, die kunnen wij zo gebruiken en invoegen in onze show. Uh, Avondspits van WNL gaat zo direct uh, verder met de Partij van de Arbeid. Uh, zit een beetje te dubbel op de zee. Uh, zes afdelingen zeggen, we moeten linksaf gaan varen. Anderen vinden zometeen in de show, die zeggen, het moet rechtsaf. Uh, ik zeg, de Partij van de Arbeid heeft een linkse populist nodig. Dat is het antwoord, denk ik, uh, op Wilders, op Rutte, op het algemene politiek klimaat. Dat zou de Partij van de Arbeid er weer bovenop kunnen helpen. 0800 1121 is het nummer om te bellen. 0800 1121. De Partij van de Arbeid heeft een linkse populist nodig. We zijn er zometeen met avondspits van WNL. En eerst krijgt u nog het NOS Journaal. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,9 Waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt.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 Vanavond in Overspel. In vastgoed wordt enorm veel geluld en daar kan je opa ook niks aan doen. Dit is het, hè. En als je het toe vertelt, kom ik het weer terughalen. Maak kunnen nog geitjes met me Ik heb gezegd, het spijt me, het is afgelopen, ik kies voor jou. Een onmogelijke liefde in Overspel. Vanavond half negen bij de VARA op Nederland 1. Op 4 oktober is het weer Dierendag. Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de vee-industrie. Help ze door ze één dag niet op te eten. Doe mee. eet geen dieren op dierendag. Kijk op wakkerdier.nl. Je houdt van je huisdier? Dus kies je Beavard topkwaliteit. Zoals Beavard nieuwe teken- en flooiendruppels, Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijdt met gemak. Beavard. De mensen die van dieren houden.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 Wie een wapenvergunning wil, moet zelf aantonen dat hij daarvoor geschikt is. Dat vindt minister Opstelten. Hij volgt ermee een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... die de schietpartij in Alfa aan de Rijn heeft onderzocht. De dader was psychisch niet in orde, maar had toch een vergunning. Opstelten wil daarom ook dat de politie meer prioriteit geeft... aan het behandelen van wapenvergunningen. Staatssecretaris Wekers ziet niets in het plan voor een Europese bankentax, zoals gisteren gelanceerd door voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Tegen zo'n bankentax heeft Wekers op zichzelf geen bezwaar... maar wel als die alleen geldt voor Europa. En een Kamermeerderheid denkt er hetzelfde over. In de beeld haalde het kwik vandaag meer dan 25 graden... en daarmee was het officieel een zomerse dag. En dat is vrij uitzonderlijk. De laatste zomerse dag in de herfst was vijf jaar geleden. Weer Online voorspelt alvast dat deze maand... een van de warmste septembermaanden wordt van de afgelopen 100 jaar. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het was vandaag een prachtige herfstdag, een zomerse herfstdag. En vanavond en vannacht is het nagenoeg wolkenloos. dus nauwelijks wind. Op veel plaatsen wordt het weer mistig. Lokaal is ook dichte mist mogelijk. Het koelt af naar 13 graden aan zee... tot plaatselijk 9 graden in het binnenland. Morgen wordt het weer een prachtige nazomerdag met volop zon. Af en toe kan er wat hoge wolken overdrijven. Verder stijgt de temperatuur naar 22 tot 26 graden. Ongeveer dezelfde waarde als vandaag. De wind is morgen zwak. Windkracht 2, misschien net windkracht 3 in het gebied En de wind waait uit het zuidoosten. In het weekend blijft het nazomer nazomerweer. In de nacht en ochtend blijft ook de kans op mist groot. Overdag schijnt de zon en het wordt 20 tot 25 graden. Zondag draait de wind naar het westen. Maandag wordt het dan wat minder warm, zo'n 20 graden, en ook wakkert de wind duidelijk aan. Vanaf dinsdag wordt het geleidelijk wisselvalliger. ANEB ah, Verkeersinformatie. Deze avondspits heeft een flinke staart. Want er zijn veel ongelukken gebeurd, ondanks het fraaie weer. Er staan op bijna 200 kilometer file. En uh, ja, de het probleemgevallen, uh, de langste files, worden echt veroorzaakt door de aanrijdingen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. tussen Barneveld en Kootwijk, 10 kilometer file. Er is een auto op zijn kop in de sloot beland. Beide rijstroken zijn dicht. Alleen de vluchtstrook blijft over. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Ede. Na 7 zaanstad richting Den Oever, is nog altijd helemaal dicht... tussen Hoorn, Noord en Wognum. Na een ernstig ongeluk. Via er vanaf Purmeret Noord staat er 7 kilometer. En kunt er alleen langs via de af- en oprit... Ja, dan de A15. Daar is het misgegaan op een aantal plaatsen. Van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Hendrik de Ambacht en Gorkum 17 kilometer file. Dat is een kijkersfile voor problemen aan de andere kant. Van Gorkum naar Rotterdam. Daar staat voor de afracht Hardingsweld Giesendam 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Oosterhout. Elders op de A15. Van Gorkum naar Nijmegen. Tussen knopen Deil en Tielwest 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen aan de andere kant. Tussen Echtelt en Waddenooijen staat 10 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dan de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Vieden na een ongeluk tussen de afrit Maarn en knooppunt Rijnsweerd. 10 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De Partij van de Arbeid heeft een linkse populist nodig. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meepraten. Wel WNL. 0800 1121. Het broeit binnen de Partij van de Arbeid. Zes partijafdelingen willen linksaf. En dat lijkt mij voor de PvdA ook wel de juiste richting. Opkomen voor de gewone man, de arbeider en de onderkant van de samenleving. Lijsttrekker Job Cohen is tot nu toe niet er echt, echt in geslaagd om de partij smoel te geven... dat zegt een groot deel van zijn achterband tegen Maurice de Hond. Dat geeft ook het antwoord op de vraag... waarom bijna niemand weet waar de PvdA momenteel voor staat. Het is volstrekt onduidelijk. Maar je kunt nog zoveel koerswijzigingen doorvoeren. Als de woordvoerder van het verhaal er niet mee uit de voeten kan... dan moet je wisselen. Wat dat met een partij in misère kan doen, zagen we in 2002... toen technocraat Melkert werd ingeruild voor het kontje van Bos. De partij ging sky high. Kiezers willen passie zien, met een goed verhaal in Jip en Janneke taal als het moet. De keurige Cohen kan het straatgevecht niet aan. PV PVDA heeft een linkse populist nodig. Bel WNL 0800 1121. 0800 1121, er wordt al gebeld. U kunt blijven bellen, want dan komt u binnen hier... bij Avondspits van WNL. U kunt ook twitteren, hashtag WNL. Hashtag Eerdmans mag ook. Dan komt u ook binnen in de show, maar dan digitaal. Laten eens kijken wat wij gisteren hoorden bij 1Vandaag uit het opiniepeiling van 1Vandaag. Ruim een jaar zit de PvdA nu in de oppositie en het gaat niet goed. De partij zakt in sommige peilingen van 30 naar 17 zetels en de achterpan moord. Wij vroegen aan PvdA-stemmers in ons opiniepanel wat zij vinden van de koers van de partij. Moet de PvdA moderniseren om meer jongeren aan te spreken? Ja, zegt 82%. De fractie onder leiding van Job Cohen doet het niet goed, vindt 67%. Maar 3% van de ondervraagden vindt de PvdA-koers echt heel duidelijk. We vroegen aan ons panel of de PvdA nu ook een linksere koers moet gaan varen. Ja, zeg maar liefst 58%. Ja, dat is dus niet Bariston, maar het een vandaag op Pidi Peile, uh, peil. Maar dat is met al met al een slecht teken voor Job Cohen en de zijnde. Het gaat niet goed met de Partij van de Arbeid, zeker niet als je kijkt naar de zetels. Vindt u ook dat de Partij van de Arbeid een linkse populist nodig heeft, zoals ik stel? Dan kunt u dat laten weten, 0800 1121. Getwitterd wordt door Jacobina Roeleveld, die zegt de beste PvdA linkse populist is natuurlijk... Plasterk. Nou, dat is alvast één naam die we horen. Kees de Haas zegt: Niemand heeft populisten nodig, wij zijn de echte leiders. Soms heb je het allebei nodig, denk ik, Kees. Uh, Peet Houtman uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, uh, Joost. Nou, je ja, hebt net bij gevraagd: van weet je dan uh, buiten de uitzending om van weet je wie het is? Nou, poeh, daar wordt me een vraag gesteld. En nou hoor ik net via. Want het over plasterk en ineens schoot me toen dat gesprek met die technicus over was voor, ik denk, oh, dat zou die Rome plasterk wel eens kunnen zijn. Dat is nog een man die, uh, ik vind Rob net een man. Maar ik vind, hij heeft geen ruggen gehad. En we moeten eigenlijk toch weer, vind ik, een beetje terug naar het tijdperk van Joop den Uyl. Dat was echt ja. het uh, socialisme. Puur dat, sang. Puur sang. Oké, okay, dank je, Peter. Dat is inderdaad wel een echte duidelijke socialist. Althans, he, Joop den Uyl, Wim Kok misschien in, in zijn eerste dagen nog. Uh, wat vindt u? Heeft u namen? Dat is ook interessant. Als u namen heeft, zoals Ronald Plasterk, uh, dan kunt u ook uh, die doorbellen 0800 21. Maar mijn betoog is dus, ik vind dat er in ieder geval een linkse populist zou moeten komen bij de Partij van de Arbeid... Om te in het politieke debat te bieden. Rob van der Pas, goedenavond, komt uit Bergen, Noord-Holland. Dag Joost. Hallo. Ja? Ja, je bent er in, in de uitzending, Rob. Oké, dat is goed. Ja, ik ben het een beetje eens Joost. Want uh, naast Plasterk zit ik te denken aan Samsung. Uh, maar een man als uh, Rob Oudkerk, ja, dat zou natuurlijk ook een fantastische vent zijn. Ik, bedoel, ik behoor niet tot de aanname van de Partij van de Arbeid. En ik was ook zeer verheugd toen Cohen zei van, goh, ik ben bereid om nog vier jaar te blijven. ik zeg, nou, dat is toch prachtig voor rechts Nederland om, <laughs> uh, om, om het zo in te koppen. Ja, ik, ja, wat, ik ben het eens met de stelling. Ja, dat is duidelijk, dat is duidelijk Rob. En jij noemt nog een naam. Ik dacht dat jij ook Samsung uh, door had gegeven als uh, ja, coming, uh, coming Man. Ja? Absoluut. Genoeg? En, ja. En, ja, en Rob Oudker, die, die, die vind ik fantastisch. Uh, ook daarin. Kijk, wat je nodig hebt, is een man die heel direct die taal van het volk spreekt. Nou, dat, dat doet, dat doet Oudkerk en Samson zeker. En die ook kunnen heel direct kunnen reageren. Op een, op een man als, als wil Precies. Nee, dat is precies wat ik bedoel. Oké, okay, dank je Rob, want we zijn, we zijn met velen uh, vanavond. Dus ik laat, je, ik laat je tot zover komen. Uh, Brittany uit Tunesië, maar woont in Limburg, is het oneens met uh, mijn verhaal. Brittany, Brittany, goedenavond. Ja, ik zal een naam doorgeven. Dat is de naam van Monique Quint. Monique dat is een Quint? Vrouw. Dat is geen populist, maar dat is een redelijke vrouw. Monique, Monique Quint, als te de vroegere burgemeester in Simpelveld en kamerlid. Okay, en ze kan gewoon laten herleven, die PvdA. Oké, Monique Quint, heb ik genoteerd. Uh, als je met jou goed vindt, Brini, als mogelijke opvolger van Job Quint. Maar we praten dus over, heeft de Partij van de Arbeid... sowieso een linkse koers nodig, vindt u dat? Uh, of ze, en zegt u met mij daar zou ook een linkse populist bij passen om het juiste, harde, duidelijke linkse verhaal, misschien zoals Roemer dat ook vanuit de SP doet, om dat met humor, met flair naar voren te brengen. Dat is, dat is mijn, mijn betoog en ik hoop dat u dat met me eens bent, maar misschien wel helemaal niet. 0800 1121 en dan komt u hier binnen uh, in de studio in Kapelle. Uh, aan de lijn is Martijn van der Kooi. Uh, hij was van uh, Republic en is nu van SC, dat noemen we de voormalige staatscurant. Martijn van de Kooij, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Martijn, uh, we, de Partij van de Arbeid heeft een, dringend een linkse populist nodig, zeg ik. Ja, al tien jaar zou ik zeggen. Kijk, wat ze hebben gedaan onder Kok is het mengen van liberalisme met socialisme. Dat heeft een totaal onduidelijke koers van die partij opgeleverd. Niemand weet in Nederland waar de Partij van de Arbeid nou echt voor staat. Want ze schipperen altijd, ze nemen verantwoordelijkheid. Het is een bestuurspartij. Nou, en Cohen is daar echt de vleesgeworden figuur of het symbool van. Hè, want het is echt een bestuurder, een rasbestuurder. Ik denk, eerlijk gezegd, dat ze het zouden moeten combineren... een hele linkse koers met iemand als Ahmed Marcouch... ...die ook heel rechts is op thema's als inburgering en integratie. Dus heel streng aan de ene kant voor de nieuwkomers en de mensen die, die zich niet willen aanpassen... ...maar heel sociaal, zoals de SP eigenlijk, op het gebied van, van uitkeringen en, ja. en, en, en sociaal beleid. En maar, dan zie ik nog wel een beetje hoog voor die partij, maar niet heel veel overigens hoor. Nee, dat zie je niet. Want in... Nou kijk, die, die SP heeft natuurlijk zo'n sterke positie op links ingenomen dat de Partij van de Arbeid eigenlijk is verdrongen. En wat je ziet is dat de SP is een hele stabiele aanhang... van zo'n 15 à 20 zetels... En de Partij van de Arbeid zit daar al onder. Hè? Die zit nu op zo'n zo, zo 14, 15 zetels... van mensen die toch maar... Partij van de Arbeid stemmen. Niet heel tevreden zijn. Blijft ook uit die peiling. Maar Martijn, we hebben dat verhaal natuurlijk heel vaak gehoord. Dat partijen worden afgeschreven. En ik zei het voorbeeld hè, ja. van, van Melk. We kunnen terugkomen. Je, binnen een half jaar in december stonden ja. ze op, op virtueel... 50 zetels geloof ik met Bos. Wat dat betreft is een leiderschapswissel... Een leider is cruciaal. Is cruciaal. Dus? cruciaal. Ja, en, en, en, maar jij zegt Marcouz. Vind ik een interessante naam. Is wel een man van de straat ook. Hè? Ik dacht is dat een man van bij, uh, kijk, de mensen die, uh, die PvdA stemmen, een heel groot gedeelte, zijn uh, nieuwe Nederlanders. Zullen we maar even zeggen, allochtonen. Nou, ik denk dat je die mm. moet blijven aanspreken. Maar die mensen hebben ook een buik vol van criminaliteit, van overlast. He, de gewone uh, hardwerkende allochtoons, zou ik maar zeggen. Ja. En die moet de Partij van de Arbeid weten te bedienen. Oké, okay, 08... En Marcouche is ja? een perfecte man. Marcouche, zeg jij, uh, Martijn van der Kooi, 081121 Als u ook namen heeft van nieuwe leiders voor de Partij van de Arbeid. Ik zeg, ze hebben een linkse populist nodig om het verbale geweld van Wilders en Rutte aan te kunnen. En het ook voor de kijker wat meer in evenwicht te brengen. Want het is nu wel erg veel rechtsverbaal geweld en weinig linkse... Tegengeluiden, zeg ik heel eerlijk. Terwijl u weet, ik zit meer aan de rechter dan aan de linkerzijde. 0800 1121. Twitter kan ook. Dat doet u via hashtag WNL. En daar wordt getwitterd door Walter, die zegt: Eens met de stelling. Eh, Samsung, Samsung is een coming man. En ook Oudkerk als populistisch tegenwicht. Opvallend, Oudkerk eh, trouwens, die genoemd wordt. Eh, eh, ik ga even naar Rob Brak uit Vianen. Eh, Rob Brak, goedenavond. Dag Joost, goed, Rob Brak. Ja. Zeg maar, wat vind, wat vind jij? Ja, eigenlijk heel simpel. Ik zou zeggen uh, Emiel Roemer. Emiel Roemer, als nieuwe populist, drukke, maar dan moeten ze gaan fuseren. Dat is natuurlijk een geintje, maar Wat? dat is natuurlijk een geintje. Dan moeten ze dus inderdaad gaan fuseren. Ja. Er is toch geen ruimte meer over twee van die partijen die eigenlijk hetzelfde willen. En dan is Roemer, ja, met alle respect, dat is toch een fantastische begin. Fan. hoop, humor, weten te brengen, ja... Kijken we naar nou op, zou bijna dan zou Roemer ook moeten willen, want vaak willen mensen wel fuceren... als ze de underdog aan het worden zijn, maar ik denk dat Roemer boven ligt momenteel. Uh, die, die, ja, dat lijkt mij ook. Die zit daar is. natuurlijk geen reden voor. Maar het is een interessante gedachte. Partij van Arbeid met SP Samengaan, uh, Rob Brak, zegt dan wordt Roemer de nieuwe leider. Ebert, uh, Evert Fienstra uit Arnhem. Goedenavond. Goedenavond Evert. Ik hou het kort, ik hou het op Frans Timmermans. Three Intellectueel hoog niveau. Spreekt zijn talen fantastisch. Kan internationaal ook goed uit de weg. En als uh, hij het wordt, dan stem ik absoluut weer PvdA. Even, het is duidelijk. Dankjewel. Frans Timmermans staat erbij in het lijstje. We zoeken dus een linkse populist. Ik denk zelf dat dat het enige is wat de Partij van Arbeid er bovenop kan brengen. Het is helemaal niet zo dat ik denk dat de Partij van Arbeid geen, geen voortbestaan heeft. Uh, op korte termijn zelfs. Als zij een leiderschapswissel zouden toepassen. Uh, en Cohen kan prima een rol blijven vullen, denk ik trouwens, in die partij. Maar de. De grote leider, het, het geluid, het, het flair wat ik zeg, met lef, het verhaal duidelijk vertellen. Dat zou je inderdaad beter over kunnen laten aan anderen. En misschien zijn de namen die nu genoemd worden, Roemer, Timmermans en Marcoes en Samson, helemaal niet zo gek. Mevrouw of meneer Kalkan uit Enschede. Ja hallo, uh, Nou, ik vind uh, populisme vind ik iets voor uh, rechtse uh, mensen zoals u. Want uh, populisten zijn demagogen. In, in uw programma's wordt uw argumenten heel keihard uh, neergehaald. Dus op lange termijn. Mag ik u eens vragen, hè? waarom zegt u dat rechts uh, alleen rechts uh, het, het, het optiek? Nou, omdat het, het, opval je op een en doet denken mensen die uh, uh, zeg maar rechts zijn, of uh, niet extreem, maar uiterst recht zijn, die, die bazelen maar wat zonder argumentatie. En uh, ja, dat slaat bij een uh, bepaalde mensen door. Maar bij linkse trekkers uh, zou dat niet aanslaan dan. Uh... Nee. nee. U denkt dat uh, u vond Marijnus geen populist? Nee. En waarom niet? Omdat hij niet demagoog is. Omdat hij niet dingen gaat beloven die hij niet kan waarmaken. Nou, er zijn heel wat beloftes gedaan, denk ik, door Marijn. Dus onder andere ja, hij dat hij wel kans... zou gaan regeren, wat nooit gebeurd is. Ja, maar hij heeft die kans niet gekregen. Nou, als die, als ja. die man denkt van ik kan met dit kabinet niet mijn uh, <coughs> beloftes waarmaken, dan gaat hij niet in dat kabinet. Oké, okay, maar u zegt wat dat een populisme... het maakt, me, maar, uh, maakt bijvoorbeeld de heer Wilde zwaar? Maar u, u, u legt een heel zware, uh, zware deken over de populisme. Dat betekent niets meer en niets minder dan natuurlijk voor een groot publiek duidelijk kunnen vertellen wat je boodschap is. Dat bedoel ik er ook mee met populisme. En dat zou links prima kunnen gebruiken. Ik vind Roemer in die zin ook een populist. Ja, ja oké, okay, dat is uw mening. Is ja. mijn mening. Ik vind nou, populisme vind ik, uh, onbeargumenteerd dus uh, echt iets voor rechts... Uh... Oké, okay, dank u zeer voor, voor uw mening. U kunt ook uw mening geven, luisteraar. 0800 1121, 0800 1121. Uh, per Partij van de Arbeid heeft een linkse populist nodig. Wie dat waarschijnlijk niet vindt, die heb ik nu aan de lijn. En dat is oud -profess of huidig professor, oud-minister Willem Vermeent. Meneer Vermeent, goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat zegt u? Moet, er, uh, moet, moet de Partij van de Arbeid linksaf? Nee, absoluut niet. Dan hebben we niks te zoeken. Als je nou kijkt, uh, bedoel, dan kun je net beter, beter, beter op de SP stemmen. De Partij van de Arbeid moet gewoon een uh, hele gewone, keurige, interessante middenpartij worden. Nee, ze moeten toch peper in, in de kont krijgen. Dat is toch, toch, ja, toch, toch moet je toch meer vind. vuur komen. Als je nou kijkt, nee, maar als je nou naar het politieke landschap kijkt. Naar links betekent gewoon samenwerken met de SP. Dat betekent feitelijk gesproken dat de Partij van de Arbeid daar niks bij wint. Als je nou kijkt naar het uh, politieke landschap in Nederland... dan is het zo, daar hebben we de VVD op rechts. En daar heeft de CDA zich nu weer aangesloten... En daarnaast heb je partijen op links. En de hele, hele midden elektraat ligt gewoon uh, voor het op dit moment. Maar dan moet je wel zorgen dat je met een aansprekend goed verhaal komt... ...de kiezers kan overtuigen. En dat je ook staat waarvoor je staat. En dat je toch ook die boodschap goed over kan brengen. Maar, en daarom breekt het bij de partij van de dan. Maar Willem, vermeent. Ik denk altijd dat er voor een, een, een verhaal zijn er altijd zetels. Als het verhaal goed is, of je links of rechts inbreekt... ...dat laat ook tuin zien, denk ik. Wilders heeft het gedaan... Om, ver, he, ...om Verdonk heen, er is altijd een verhaal te vertellen... ...en waar zetels bij komen. Dus ik zou zeggen, kies gewoon de kant waar de Partij van de Arbeid hoort... ...en dat is aan de linkerzijde en niet in het midden. De Partij van de Arbeid heeft uh, zeker in, in de tweede Wereldoorlog... ...altijd een partij geweest die, die uh, zeg maar midden tot midden zat... En daar horen ze thuis. En als je echt opzuigen naar links, dan kunnen ze vergeten. Dan blijft er niks van over. Ja, maar ze, zitten nu... Inkomers... ze zijn nu bijna... Ze zijn, re... zijn nu al weggelopen, Joost. Mierinkomers zijn nu al weggelopen. De van arbeid. Nou, dat is ja. de gewone man, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè, de ja. nominale gewone man. Maar in feite zijn ze naar rechts opgeschoven. Uh, in de loop van de tijd. Nou, ze... kijk, als je daarover nou over kijkt. Ik heb nu even te kijken ook naar de, de tegenbegroting. Dan is het toch wel weer de klassieke uh, maatregel. Waarbij je ziet dat het bedrijfsleven extra lasten krijgt. Uh, dat men uh, uiteindelijk... Uh, ...niet probeert een eigen verhaal te houden. Op het ogenblik steunt men, het, uh, steunt men uh, eigenlijk het kabinet van een aantal onderdelen. Ja, de kiezer begrijpt niet meer waarvoor de Partij vanuit het voor staat. Dat is het grote probleem. De kiezer weet niet Klopt. waar de Partij vanuit het voor staat. Dat zijn we mee eens. Dat, uh, dat zijn we zeer met elkaar eens. René Leuverink uit Apeldoorn. Ik spreek met René Leuverink inderdaad uit Apeldoorn. Ja. Nou, ik ben het voor de helft met je eens... ...want uh, het punt is zoals Marcouche, dat zou een hele goede zijn voor de PvdA... Alleen, ik vind het zo jammer, en dat zie je ook aan Geert Wilders nu, ja. dat uh, als je echt de uh, haviken hebt aan de linker of de rechterkant, uh, dat ze uiteindelijk als het uh, om politieke besluiten komt, of, of echt als ze uh, de hap op het hakblok gaan leggen dat ze toch mekaars uh, handen weer gaan wassen. En uh, dat vind ik zo jammer in de Nederlandse politiek. Ja, dat, dat is het poldermodel in feite, waarbij altijd uh, iedereen elkaars ja. rug aan het krabben is. Uh, ja. in de politieke... dat, wat, uh, dat, dat schiet te ver door, en vooral we zitten nu in zo'n diepe, zware de, uh, de depressie, hmm. zeg maar. Het is geen eens meer een recessie, maar het is ook een depressie. Hè? Je merkt dat aan de mensen om je heen. Uh, vind ik dat er uh, nou, dat, dat, dat te weinig mensen zijn die nog haar op de tanden durven laten. Ja, maar René, want jij gaat mij één stap te ver. Uiteindelijk gaat het mij om de oppositieleider. Die moet weer, weer hè, wicht, ja. gewicht uh, tegen Wilders denk ik, brengen, tegen ja, Rutte. Gezond. Ook, ook, hè? Ook Vanuit de rug, recht houden. Juist. Ook al, ook al zal het bij wijze van spreken een kabinetscrisis uh, ten te, te, te gevolge hebben. Hou de rug recht Joop de Nuel was een voorbeeld ervan. Ja. En uh, ja, laatste man dan weer terug. Oké, okay, René. Uit Apeldoorn, René nee, Leuverink. Noord-In Oesjal uit Rotterdam is het er ook mee eens. Want daar wordt van vele kanten nu Marcoes genoemd. Die staat, wat mij betreft, nu al op vijf, uh, vijf stemmen. Uh, John Dikkema uit Haarlem. Goedenavond, John Dikkema. Ik uh, zit uh, met smart uh, te luisteren naar uh, de uitzending, uh, wat er allemaal gezegd wordt. En dat zijn allemaal wel positieve dingen, maar ook wat negatieve dingen. Ik vind eigenlijk de PvdA zoals wat hij nu is, is een beetje oud de tijd. En uh, ze kunnen zich beter niet meer zozeer uh, het worm van uh, socialist noemen. Maar ze kunnen zich beter sociaal nieuwe democraten noemen. En dan... Uh, is dat eigenlijk een, meer een vernieuwing. Maar dan wil ik dan wel zo zien... dat ze dan met de SP en met GroenLinks samen gaan. En dat Marianne, of uh, hoe heet het, mevrouw Sap... dat zij dan de trekster uh, wordt. Mevrouw Sap, ja. En dat je dan uh, op die manier... een vrouwelijke premier uh, een keertje kan krijgen in Nederland. En het is dan wel, uh, moet ik dan zo zien... dat ze dan wel een beetje de les uit, uh, van het verleden... Uh, Leren, want dat heb links uiteindelijk nu momenteel nog steeds niet uh, goed gedaan. En dat ja. is eigenlijk wel een verwijt dat ze eigenlijk gewoon te veel geld uitgeven. En dat er gewoon te weinig binnenkomt. En uh, ja, je kan niet altijd de Sinterklaas blijven spelen en de rekening met doorschuiven naar de jongeren. Dank je dan wel, kan... John Maar we gaan, we gaan luisteren naar een, een jonge socialist. Uh, dat is Rick Jonker. Hij is voorzitter van de jonge socialisten. Rick Jonker, goedenavond. Ben je daar... Rick, oh, hij is er nog niet, dat geeft niks. Willem Vermeent is ondertussen aan het hardlopen, uh, mensen. Dus die, die zullen wij niet meer aan de lijn treffen. We zijn bezig met Rick Jonker, die komt uh, in de uitzending. Hij is voorzitter, huidig voorzitter van de jonge socialisten. En zoals u weet is de oud-voorzitter uh, van de jonge socialisten. Begonnen met een, al, een initiatief om de koers naar links te verleggen van de Partij van de Arbeid. En ik zeg de PvdA... Prima, ga linksaf. Maar vooral met een linkse populist. Om het verhaal duidelijk, duidelijker te vertellen dan nu het geval is. Daar wil ik het graag met je over hebben. 0800 1121 om je mening te geven. Nordin Oezal uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben Oezal van Rotterdam. Ik wil even heel kort even iets vertellen over de laatste optreden van meneer Wilders. Ik kan me daar ontzettend aan ergeren, om de manier waarop hij een politiek bedrijft. Ik heb ook een petitie begonnen op internet. Want het uh, begrip waarop hij uh, onze eigen minister-premier aanspreekt. Ja. Uh, dat is uh, onder alle niveaus. Uh, dat, dat kan ik niet eens. Uh... We, we, we moeten even, de lijn is heel lastig noordien. En we hebben het over een ander verhaal. Je praat in de stelling van vier dagen geleden in feite. Toen we het over Wilders hadden en zijn optreden bij de APB. Maar je, duidelijk verhaal, je begint een petitie tegen Wilders en zijn manier van optreden. Ik zoek een linkse populist. Wie heeft er nog namen anders dan die we al gehoord hebben? Marcouche voor de Partij van de Arbeid. Roemer werd genoemd als we, als we gaan fuseren. Timmermans en um, dan Samson is er nog, nog bij. Um, Rick Jonker is aan de lijn. Uh, voorzitter van de jonge socialisten. Rick, goedenavond. Goedenavond. Ja, er moet meer peper in de kont van de Partij van de Arbeid hebben jullie gesteld. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar he, zouden jullie een linkse populist kunnen gebruiken? Een linkse populist? Ja, misschien is dat wel nodig. Maar die moet dan niet zo uh, lomp te werk gaan als uh, Geert Wilders natuurlijk. Maar dan is het niks. Je moet er nooit op gaan lijken. Dat is een al algemene wet nee. natuurlijk. Uh, maar, maar op een eigenlijke manier Joop den Uil is genoemd. Er zijn een paar namen trouwens de revue gepasseerd. Hè? Ik noemde ze net. Zie jij iemand uh, als Cohen uiteindelijk het stokje doorgeeft? Ik zie op dit moment nog geen ander, maar ik denk dat we met Job Cohen prima kunnen proberen om de partij van de oude wereld op de kaart te krijgen. Ja, is dat een... als dat niet ja. lukt. Nee. als dat niet lukt, dan zijn er altijd anderen die we naar boven drijven. Maar op dit moment denk ik dat we het prima met Job Cohen kunnen doen. Nou, dat zeg jij heel politiek-diplomatisch. Volgens mij ga jij nog een Zeker. grote carrière tegemoet in de partij. Uh, maar ik wou jou <laughs> toch vragen van, oké, okay, Cohen schreef stokje, stel je voor, hij schreef het stokje door. Wie staat er aan de andere kant? Noem eens een naam. Oh, ik denk dat, ik denk dat als uh, Cohen het niet doet, of niet verder gaat, dat Lodewijk Asscher een heel goed iemand ja, is, de wethouder Aschern. in Amsterdam. Ja. Ik denk dat ook een fris nieuw geluid is. Ik denk dat hij dat ook prima zou kunnen. Is hij, is hij niet te deftig? Is hij toch niet te veel de bestuurder geworden dan toch de, de, de, de uitdager? Nou, dat denk ik zeker niet. Hij laat heel goed zien in Amsterdam wat hij kan en dat is ook... Denk ik dat we hetgeen wat we nodig hebben, ja. we kunnen wel iemand een schreeuwwoord hebben aan de top van de partij, want dat lost niks op. Oké, okay, maar ik vind het zo opvallend. Ascher is de kroonprins in feite, Lodewijk Ascher wethouder uit Amsterdam. Waarom komt hij maar niet? Wat is dat toch? Want hij uh, mocht van Bos elke post invullen die hij wilde, in het kabinet zelfs, maar hij komt maar niet. Is daar nog een reden voor? Nou, ik denk dat hij uh, prima op zijn plek zit in Amsterdam, dus daarom komt hij niet. Dat is ook helemaal niet nodig op dit moment. Oké, okay. nou Rick, dank je zeer. Uh, voorzitter van de jonge socialisten, ik ga nog tot slot, want de uitzending loopt alweer ten einde zoals u het hoort aan het muziekje. Meneer Van Hoogdalen uit Woerden, u heeft nog een leuke suggestie. Ja, goedendag. dag. Goedenavond. Ja, ik denk inderdaad, je moet iemand hebben die zijn rug recht houdt, die goed kan debuteren en ach, uh, dan hoef je niet links of rechts te kijken, want het is zo, uh, uh, ik geef er geen waardeoordelen aan. Maar kok die kan ook commissaris zijn, terwijl hij er heel lang op afgegeven heeft. Het is me net uit welke positie dat hij praat. Je moet gewoon een sterk hebben. Rita Verdonk. Rita Verdonk, nieuwe populist ja. voor de Partij van de Arbeid. Ik denk dat ze het zeker kennen. Want <toss> ik bedoel, die mensen die hebben zoveel capaciteit. als, als jij wil dat ze dit verdedigen, verdedigen ze dit. Wil je dat ze dat verdedigen? <tossimus> Ja, dat is waar het genoeg mee bedoel je. Nou, we hebben hem genoteerd, meneer Van Hoogdalen. Rita Verdonk, een heel opvallende. Nog Maarten van Rossum wordt doorgetipt. Uh, is ook al lid van de Partij van de Arbeid. En, en er, er zijn dus diverse namen genoemd voor mensen. Ik zou zeggen, de Partij van de Arbeid moet wel op zoek gaan naar die linkse populisten. Het is de vraag wie dat zal gaan worden. Uh, mocht u nog suggesties hebben, laat u ze achter via uh, Twitter. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Komen ze binnen, dan kunnen we er altijd nog op gaan reageren. Maar dan doen we dat niet meer in de uitzending. Ik ga u verlaten. Deze avondspits ging dus over de Partij van de Arbeid. Morgen weer een hele nieuwe stelling voor het weekend. We zijn er weer om half zeven morgenavond met WNL's avondspits. En straks gaat op deze zender langs de lijn verder met Europa League voetbal, onder andere Twente tegen Wisla Krakau. Morgenavond dus terug op Radio 1, een nieuwe avondspits. Wat mij betreft voor u een heel fijne avond. Tot ziens.